met het NOS De storing bij de verkeersleiding van de NS, waar het treinverkeer rondom Amsterdam en Schiphol ontregeld raakte, is opgelost. ProRail zegt dat de eerste treinen rond deze tijd weer gaan rijden, maar het zal nog tot de rest van de avond duren tot alle problemen zijn opgelost. Eerder vanavond vielen alle beeldschermen bij de verkeersleidingen uit. Zijnen en wissels konden daar nog niet bediend worden en er was ook geen contact mogelijk met de machinisten. In Nationaal Park Maasduinen in Limburg is een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Hoe groot het gebied is waar de brand woedt, is nog niet duidelijk. Vanochtend was er ook een bosbrand in de Weerters en Budlerbergen, ook in Limburg. Die is inmiddels geblust. Nooit eerder bezochten zoveel mensen een tentoonstelling in het Rijksmuseum als die van Vermeer. Vandaag is de laatste dag dat de verzamelde werken van de schilder er te zien zijn. Het museum sluit om 11 uur vanavond om zoveel mogelijk bezoekers nog de kans te geven de tentoonstelling te zien. Dankzij bruiklenen van musea over de hele wereld waren er meer werken dan ooit bij elkaar gebracht van Vermeer. In totaal zijn er 650.000 mensen voort naar het Rijksmuseum gekomen. De stichting Roze 50 Plus krijgt dit jaar de Jos Brink-Euvenprijs. De onderscheiding gaat om de twee jaar naar mensen of organisaties... die zich hard maken voor de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers. De stichting zet zich in voor LHBTI-ouderen. De jury noemt de betrokken ouderen pioniers... die hebben gevochten voor vrijheid. Femke Bol heeft de 400 meter gewonnen op de Fanny Blankers koen Games in Hengelo. Ze won in 50 seconden en 1100ste, Een record op dit toernooi. Het vorige record stond op naam van Shakima Wimbley. Het weer tot besluit. In het noorden wat bewolking van zee. Daar wordt het hooguit 20 graden. In de rest van het land 22 tot 24. Morgen in het noorden wat meer bewolking. In het midden en zuiden opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er rijden geen treinen van en naar Amsterdam door een storing bij de verkeersleiding. De NS raadt aan de reis voorlopig uit te stellen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon Zee. zandvoort en zomerheers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 Um, en dat album heet Hummingbird in 2002. Dat is een, uh, ja, toch een beetje wel het, uh, het neusje van de zalm, zullen we maar zeggen. Als het op het gebied van nieuw aidsgebied. Blitzing voor een hard beat. Dat is van Steve Orgard. En daarmee gaan we dit uur afsluiten. Peaceful Niet meer voor het laatste nieuws natuurlijk, want ik ben op vakantie. Maar wel voor hele fijne muziek.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 us on peaceful radio. Please visit my website at deepspacedisc.com.